5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal wat uitgebreider premier Rutte over het vertrek van Fred de Graaf, die stapt op volgende week als voorzitter van de Eerste Kamer. U krijgt eerst het NOS-journaal Marjan Koekoek.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 Het kabinet wil de omvang van megastallen niet landelijk bepalen, maar per gebied bekijken. Dijksma wijst erop dat de agrarische sector een motor is van de economie, maar ze is tegen ongebreidelde groei. De onenigheid in het kabinet over het mensenrechtenbeleid van PvdA-minister Timmermans is opgelost.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 In overleg is de nota hier en daar aangepast... waardoor het kabinet er groen licht aan kon geven. Timmermans over de prioriteiten in zijn nota. Dat we opkomen voor mensen die elders in de wereld strijden voor mensenrechten. Twee, Nederlanders vinden het ontzettend belangrijk... dat we de strijd voor homorechten verder internationaal voeren... omdat die rechten onder druk staan. En de positie van vrouwen wereldwijd. Meer vrouwenrechten betekent vaak meer ontwikkeling... betekent vaak meer democratie. Dus ook vrouwenrechten krijgen prioriteit in het Nederlands beleid. Een man uit Veghel heeft 16 jaar cel gekregen voor het doden van een kickboxpromotor en het neerschieten van de broer van de man. Dat gebeurde bij een kickboxgala in Zijtaart in Brabant. De eis was 20 jaar voor moord, maar de rechter achtte alleen doodslag bewezen. Aanleiding was een langlopend conflict tussen twee sportscholen in Veghel. Dat liep tijdens het gala uit de hand en er ontstond een vechtpartij. De verdachte schoot daarbij op zijn belagers. Hij had die avond een wapen bij zich omdat hij zich bedreigd voelde. Bij een ongeluk op een boorplatform op de Noordzee zijn twee mensen omgekomen. Ook raakte een medewerker gewond. Vermoedelijk is er een slang losgeschoten en zijn de slachtoffers daardoor geraakt. De gewonde man is een Nederlander. Het boorplatform staat zo'n 100 kilometer ten noordwesten van Den Helder. Ijsdoom Almere spant een kort geding aan tegen de schaatsbond KNSB. De bedrijven achter de nieuw te bouwen hal willen dat de bond snel bekendmaakt welke ijsbaan het schaatscentrum van Nederland wordt. Naast ijsdom Almere zijn ook Transportium in Zoetermeer en het Heerenveense Tialf in de race. De schaatsbond en sportkoepel NOC en NSF nemen op 8 september een besluit... en niet op 8 augustus, zoals eerder was aangekondigd. HAVO-leerlingen van het Edith Stein College in Den Haag... moeten het examen Duits overdoen vanwege een blunder...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 We gaan naar de avondspits, John Hoka. Het is een bescheiden avondspits met in totaal 60 kilometer file. De meeste file nee. staan in het zuiden van het land. Dat heeft voor een deel te maken met de luchtmachtdagen in Volkel. Nou, en Verder nog een paar opvallende files. Op de A1 richting Amsterdam is een vrachtwagen stilgevallen... met een klabband bij naar de west. Blokkeert daar de rechter rijstok. Gevolg is drie kilometer file. Op de A12 naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Zevenhuizen. Daar staat ook drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A28 Zwolle richting Hogeveen, staat door een ongeluk... tussen Knoppen de Langkors en de wijken 5 kilometer... en op de A50 Eindhoven naar Arnhem. Tussen Oost-Oost en het ewijk 10 kilometer naar een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Yo, oudoe. Nou, wanneer ik beveiliging voor de eerste hulp nodig heb... dan uh, neem ik geen enkel risico. Let ik maar op één ding, het veiligheidskeurmerk. En wij letten op de rest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 Zes minuten over vijf. Het heeft dus een politieke consequentie gehad... de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Dat deed de koning zonder Geert Wilders aan zijn zijde. En daarom legde de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf... zijn voorzitterschap neer. Omdat hij de suggestie heeft gewekt hier bewust op te hebben aangestuurd... dat Wilders niet in de commissie van in- en uitgeleiden zat. Premier Rutte respecteert het besluit van De Graaf. Hij snapt ook de gevoeligheid en de aandacht voor de kwestie. Maar vindt ook wel dat er wat belangrijkere zaken te bespreken zijn. Het is Mensen, even. We hebben ook het straatplanbureau. We hebben heel veel andere grote onderwerpen. Maar daar komen we nog we op. Okay. Dan is we Komen het we, we ja. aan toe. <laughs> Prima. We maken het laat, begrijp ik. Ja. Wat zou u van het beeld gevonden hebben... als Wilders inderdaad naast de koning had gelopen bij de inhuldiging? Dat had ik geen probleem mee gehad. Want... Um, dat zou de achtergrond zijn van een eventuele beslissing Wilders niet toe te laten. Ja, u, u suggereert opnieuw dat daar dus een opgezet plan achter zat. U heeft de brief van de voorzitter van de Eerste Kamer daarover gelezen. Uh, dus we moeten er ook van uitgaan dat die brief klopt. Maar zou het zo zijn dat dat zo is, begrijp ik de gevoelens van de heer Wilders. U vraagt mij, zou ik bezwaar hebben gehad tegen een eventuele uitkomst... waarin Geert Wilders naast uh, koning Willem Alexander had gelopen? Geen bezwaar. U refereert aan die brief. In die brief uh, zegt de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer De Graaf... ook dat hij in zijn achterhoofd wel degelijk die zorg had over het beeld... wat de aanwezigheid van Wilders bij de koning op de inhoudingsdag zou geven. Ja, maar nogmaals, nu gaan we echt nog een stap verder. De vraag is, heeft hij bewust wel of niet geprobeerd Wilders daar weg te houden? Daar heeft hij in die brief van ontkend dat dat het, het geval is. Uh, vervolgens heeft hij besloten... vanwege de aanhoudende discussie over zijn persoon uh, terug te treden. Ik respecteer die... Uh, ik respecteer die... Beslissing. U vraagt mij, zou ik een bezwaar tegen hebben gehad als Geert Wilders naast de koning had gelopen? Daar had ik geen bezwaar tegen gehad. Dat Fred de Graaf daar zijn opvattingen over heeft, die mag hij hebben. Daar zijn we het dan niet over eens. Maar dat is niet de reden waarom hij zich nu heeft teruggetreden. Hij treedt terug omdat hij meent dat er een aanhoudende discussie is over zijn integriteit. Ja, volgens u is het dus geen probleem. Wilders had daar wel of niet in kunnen zitten. Geen enkel... U heeft de vraag vijf keer gesteld. Ik geef u de vijfde keer het antwoord. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Ze zijn ongeveer even lang, dus dat was op tv allemaal goed gegaan. Maar dan blijft natuurlijk toch de vraag... Uh, wat hier achter de schermen gebeurd is. Ik vraag u dat ook in, als, in uw danigheid uh, als premier uh, en uw verantwoordelijkheid in de richting van het Koningshuis. Zijn uit die hoek of vanuit die verantwoordelijkheid zorgen geweest over de samenstelling van het comité? Over de contacten en de gesprekken uh, met uh, het Koninklijk Huis... worden nooit mededelingen gedaan. Ik kan u wel zeggen dat ik ook op dit dossier. Uh, voor het functioneren van de koning en van de koningin die toen aftredend was en ook voor de aangetreden koning en zijn echtgenote... van A tot Z, zonder enig voorbehoud... volledig de ministeriële verantwoordelijkheid kan dragen. En aangezien u geen problemen heeft gehad... nooit heeft gehad met een eventuele aanwezigheid van Wilders... heeft u dus ook niet aangedrongen... op het feit dat Wilders daar geen uh, rol in zou hebben? Ik heb daar niet op aangedrongen, nee. nee. Nee. En ik heb u net gezegd met mijn... Wat omslachtige formulering van A tot Z... dat is omdat ik geen mededeling kan doen uit gesprekken... met de top van de koninklijke familie, namelijk het koninklijk huis. Maar door te zeggen van A tot Z neem ik daarvoor de verantwoordelijkheid... kunt u de juiste conclusies trekken. Dat zei premier Rutte. En de conclusie moet dan zijn dat het koninklijk huis... geen moeite had gehad met een rol voor Wilders bij de inhuldiging. Michiel Breedveld sprak met de premier. Dan gaan we door naar verslaggever Marcel Breel. Die is in Apeldoorn. Dat is de plek waar de graaf jarenlang burgemeester was. Ik woont daar ook nog steeds... Marcel, uh, snappen de mensen in Apeldoorn dat hij opstapt, of in ieder geval zijn functie als voorzitter van de Eerste Kamer, dat hij die neerlegt? Ja, ja die uh, indruk heb ik wel. Het is niet zo dat ze hier in Apeldoorn vinden dat hun uh, prominente burger, want dat is hij toch wel, hij wordt hier graag gezien en staat nog wel steeds bekend als een goed burgemeester, maar dat die prominente burger onheus is uh, bejegend. Uh, ze snappen het dus inderdaad wel dat hij, uh, dat hij terug moet treden. Ze vinden het ook wel vaak terecht. Toch meneer? Ja, wel, hij, ik vind het wel goed dat hij afgetreden is, want ik bedoel, uh, wat hij wat wat nou gedaan heeft, we, we zijn hier in een democratisch land. En uh, kijk, ik, ik ben nog geen Wilders figuur hoor, maar uh, wat hij gedaan heeft, klopt niet. Hè? Ik bedoel, uh, Wilders die had daar best bij mogen wezen. Is het groot nieuws als inwoner van Apeldoorn dat Fred de Graaf terugtreedt? Ah, het is jammer. Dus er is altijd een goede burgemeester geweest in, in Apeldoorn. En uh, een leuke stap voor hem dat hij natuurlijk naar de Eerste Kamer ging. Maar ik vind het wel begrijpelijk een goede keuze. Ja, waarom? Waarom is het een goede keuze? Nou, ik denk als dat je dat kamerdebat af had gewacht. En uh, dan was er natuurlijk weer een, een, een hoop uh, deksels uh, en dossiers opengetrokken. Waardoor er denk ik, uh, meer naar beneden gehaald was uh, dan uh, dat hem, uh, ja, hem toekomt. Hij moest weg omdat... Hij wilde dus eigenlijk een beetje buitengesloten heeft. Hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Um, vindt u dat terecht dat mensen dan zeggen, ja dat kan niet? Ja, er wordt uh, altijd snel geroepen dan hè, dat iemand weg moet. En uh, ik vind altijd uh, hoor en wederhoor. Uh, hij zou eerst gehoord moeten worden. En als het uh, inderdaad zo was dat hij wilde staat buiten gesloten, buitengesloten... Uh, ja, dan moet hij daar zijn conclusies uittrekken. Maar om voorhand al te roepen van uh, hij moet weg... dat gaat mij niet ver, altijd. Dan nog even naar Johannes Rutgers. Politiek verslaggever van de Stento, een regionale krant. U heeft hem gevolgd als uh, verslaggever toen hij burgemeester uh, was. Wat voor burgemeester was hij? Ja, een echte rasbestuurder, zo stond hij wel bekend ook. Uh, heel vaak bekwaam. Maar even, uh, alle capaciteiten die een bestuurder nodig heeft... Enorme dossierkennis, kon ze ook heel snel een dossier eigen maken, ook een goede basiskennis. Heeft hij de kwestie onderschat, een heel groot belangrijk evenement, de inhuldiging van de koning? Heeft hij onderschat wat dan ja, Wilders eigenlijk voor een rol speelt daarin? Nee, ik denk niet dat hij het onderschat heeft, want daarvoor heeft hij, nogmaals, heeft hij te veel capaciteiten, maar ik denk dat wel dat hij het verkeerd heeft ingeschat, een, een nuanceverschil, maar. Ik denk dat hij de impact uh, gewoon even uit het oog is verloren. Of dat hij, misschien had hij andere belangen om, om deze weg te bewandelen, dat, dat weet ik dan niet. Maar uh, rationeel gezien zou hij wel moeten hebben kunnen nagaan dat dit uiteindelijk de, de consequentie hiervan zou zijn. Maar kennelijk heeft hij gewoon een stra meer strategische fout gemaakt, denk ik dan. Hij woont nog in Apeldoorn. Denkt u dat u hem weer tegen zult komen hier in de lokale situatie? Ja, vast wel. Hij laat nog wel geregeld zijn gezicht zien bij openbare evenementen. Dus ja, we komen vast nog wel tegen, denk ik. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journal. De werkloosheid loopt snel verder op. Dat is gebleken uit cijfers van het Centraal Planbureau. Komend jaar zitten 635.000 mensen zonder werk. En dat is een bron van zorg natuurlijk voor minister Asscher van Sociale Zaken. Peter Blok praat daarom met hem. Meneer Asscher, bent u geschrokken van de werkloosheidscijfers? Nou, ik ben niet geschrokken omdat de werkloosheidscijfers iedere maand laten zien... dat we een heel groot probleem hebben. Ja, er komen waar heel wel, snel heel veel werklozen bij. Waar ik wel enorm van baal is dat het Centraal Planbureau laat zien... dat dat de komende tijd blijft groeien. En we weten dat de werkloosheid altijd naijlt. Dus ook als het economisch weer beter gaat... niet meteen die werkloosheid omlaag gaat. Maar ik wil er toch alles aan proberen te doen... Uh, om voor iedere werkloze te zorgen dat we wel sneller omlaag gaan. Dat er wel meer banen komen. Ja, maar bezuinigt het kabinet de economie niet kapot? Nee, we hebben nu eenmaal de... de Lastige opgave als land, met elkaar. Om in een tijd dat er veel minder geld is... Uh, dus ook veel minder geld voor de overheid om uit te geven... de begroting op orde te brengen, maar ook de economische crisis te bestrijden. Maar er gaan dus nog steeds heel veel banen verloren, ook nog in 2014. Dat klopt, omdat we in 2013 economisch nog echt in een, uh, in een diepe recessie zitten. Dat is, dat is helaas een feit waar we, uh, waar we in een open economie... in een Europese recessie niet onderuit kunnen... Wij moeten zorgen dat we uh, ons verdienvermogen, de manier waarop we ons brood verdienen, voor de toekomst veilig stellen. Dat we investeren in onderwijs, in innovatie. Dat we de arbeidsmarkt klaarmaken voor een heel andere tijd. Dat we intussen... We alles doen om in de bouw en die andere sectoren die het lastig hebben te zorgen dat mensen aan het werk blijven. Uh, maar we moeten ook de overheidsfinanciën op orde brengen. Ja, hoe gaat u het tij keren? Uh, het belangrijkste is zorgen dat we die economische groei die er echt komt, dat, die volop, uh, dat we daar volop van meeprofiteren. En dat we intussen mensen aan het werk houden in plaats van de mensen in de uitkering. Uh, maar je kunt inderdaad niet zeggen hier is een knop uh, en daarmee gaat de werkloosheid omlaag. We hebben een open land met een open economie. En we hebben nu last van een, een hele diepe recessie. Daar moeten we met elkaar doorheen. Volgend jaar wordt het beter volgens datzelfde Centraal Planbureau. Maar met name die werkloosheid, dat, dat, dat is onze belangrijkste opdracht. Het komt goed. Het komt zeker goed. Maar we gaan nu wel door een hele moeilijke tijd. Onderste minister Asscher. Jons Hoka, de avondspits. Je had het eerder over een bescheiden avondspits. Ja, dat is het nog steeds in Nog steeds eh, eigenlijk 48 kilometer, stelt niet zo gek veel voor. Natuurlijk altijd wel een paar opvallende files. Onder meer de A7, Heerenveen, richting Afsluitdijk bij Oude Hasken 4 kilometer. En op de A12 in de richting Den Haag zijn ze op elkaar geknald bij knooppunt Gouwen. Er staat inmiddels een 4 kilometer file en er is één reis ook dicht. En door een ongeluk ook nog een opvallende file op de A28. zwolle richting Veen. Er staat bij de wijk... 5 kilometer en het is wat drukker dan gebruikelijk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Dat staat tussen Os-Oost en Ravenstein 7 kilometer. Tot zes uur vanavond, dus nog drie kwartier, hebben eindexamenleerlingen in Nederland... de tijd om fraude op te biechten bij de schoolleiding. Ondertussen blijft de vraag hoe kan het dat ongemerkt 24 verschillende examens werden gestolen... Zonder dat de verpakking beschadigd raakte. De examens zaten namelijk verpakt in plastic en waren verzegeld. Verslaggever Karin Alberts die probeert het zelf bij SICAM. Dat is een leverancier van verpakkingsmachines. Je hebt eigenlijk maar een paar dingen nodig. Een, lineaal. een stalen liniaal. Een hobbymesje. En een soldeerbout. Laat eens zien, hoe gaat dat dan? Ja. Je snijdt uh, een klein stukje van de siel af. Dan, uh, dan is hij keurig open. Nou, dan kun je het boekje eruit halen ja. en weer terug doen. Als je dat dan uh, eenmaal terug hebt gedaan... dan gebruik je de, een uh, soldeerbout. En die haal je simpelweg langs de lineaal. En je maakt een keurig uh, rechte las in de folie. Je ruikt het ook. <laughs> het is even gesmolten, dat plastic. Ja. En het zit weer net zo vast als hiervoor. En ik zou niet zien, hoe goed ik ook kijk dat het net hiervoor open is geweest. Nee, dat is denk ik onzichtbaar. Kan het zo gegaan zijn met die examens? Ja, het, het zou mij verwonderen als het zo makkelijk zou gaan. Ik denk dat er toch wel wat veiligheidskenmerken... in de verpakking hebben gezeten. Bedrukking, een balkje, een aantal dingen... dat je eenvoudig zou moeten zien dat er mee geknoeid is. Nou, eenvoudig. Maar ja, er zijn 24 pakketten geweest. 24 docenten die die pakketten in hun hand hebben gehouden. Nou, die, zien misschien, die kijken misschien net zo slordig als ik... en denken, ja, het zit dicht en dan maak je het open. En dan laat je je leerlingen hun werk doen. Dat kan, ja. Is het eigenlijk mogelijk dat je examens verpakt... in zo'n plastic verpakking en zo dicht sielt dat het wel veilig is? Um, ik denk in ieder geval dat het uh, heel erg goed kan. Uh, wij, uh, wij hebben wereldwijd... Uh, machines staan voor het verwerken van examens. Wij personaliseren ieder examen. Dus op ieder velletje papier komt de identificering te staan... zodat als dat bijvoorbeeld verspreid wordt via internet... dat je weet welk examen dat geweest is. En dan ben je ook in staat uh, om bijvoorbeeld de folie heel strak eromheen te krimpen. Of om te lijmen. Op het moment dat je lijm en je snijdt de lijm eraf is dat eigenlijk niet te doen om dat nog een keer uh, op dezelfde manier dicht te maken. Maar als het dus kan, als het bestaat, waarom gebeurt dat in Nederland niet? Ik denk dat uh, Nederland vooruit loopt met digitalisering... en dat men al een hele tijd eraan denkt uh, om het uh, digitaal naar een school toe te sturen... en dat het dan ter plekke een paar minuten voor het examen wordt uh, geprint. Men wil niet meer zo'n investering doen in dure machines... want denkt, ja, dat is straks ja. toch achterhaald misschien. Exact, ja. Dat zei Lex Vogelenzang van SICAM, leverancier dus van verpakkingsmachines. We horen een verslag van Karin Alberts. Something in the water nu, Brooke Fraser. Do, do, do, do, do, do, do, do, Nieuws uit het Dierenrijk, want er is een gorilla-tweeling geboren. Dat gebeurt niet zo vaak, dus mocht verslaggever Mark Hamer... een dagje naar de burgers Burgerszoel om daar met uh, de moeder en kinderen... van heel dichtbij te bekijken. Trapje naar boven. Ja, zit daar dus. Ze zit momenteel hartstikke mooi. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ik hoop... Uh... Ja, ietsje ja, verderop. Ja. We lopen over Dat de balustrade heen. laat het hartstikke mooi zien de twee jongen.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 dat ze een jong, gezonde wereld heeft gebracht en even later toverden ze gewoon het tweede jong nog tevoorschijn na. en dan uh, ben je helemaal uh, buiten, je, buiten zinnen om het ja, zo maar te zeggen. Dat, dat heeft u gefilmd, hè, trouwens met uw mobieltje. Ja. want dat kunnen wij even. Dat is wel grappig. wat zien we nu? Ja. Nu zien je dus eigenlijk dat ze het uh, tweede jong uit het hout vist. is. En ja, dan ben, ben je gewoon de haastigste gast. dat verwacht je niet. Nee. En dit, ja, dat is gewoon super gaaf, ja. want dat gebeurt niet vaak. Nee, dit gebeurt eigenlijk eens in de, in de tien jaar in de dierentuinwereld... dat er een, een jonge gorilla geboren wordt. Ja, een, een, een jonge gorilla tweeling, moet je ja, zo te zeggen. En ze zijn nog gezond en ze doen het allebei. Dus het is echt helemaal, helemaal geweldig. We kijken wij even over de rond? Is, is ze nou er? Oh, ze is daar gaan zitten. Ze zit daaronder. Ja, ze en, zag ons uh, aankomen. Ze ja, keek ons ze ook de... In de recht in de ogen aan en dacht van, wat is dat daar daarboven? Ja, maar ze is er nou gewoon rustig bij gaan liggen. Want dat kost haar natuurlijk het minste kracht om gewoon uh, bij de baby's op haar buik te laten liggen. Wat is het geslacht van de kinderen? Nou, gisteren hadden we al van één dier het geslacht gezien en dat bleek een mannetje te zijn. En vandaag zijn we erachter gekomen dat het andere een vrouwtje is. En dat houdt dus ook in dat het een uh, twee-eigen tweeling is. Ja, een jongetje en een meisje dus. Ja. Uh, namen? Namen nog niet. Dat geven we eigenlijk pas uh, na een maand. Omdat we altijd zeker willen zijn dat de jongen het eigenlijk gaan redden. Wow! Oh, kijk daar is babytje. Ja, net was ik boven. Zal ik moest van bovenaf de apen bekijken. Maar beneden, daar komt het gewone publiek. Van achter glas. Van heel dichtbij kan er gekeken worden naar de apen. En natuurlijk is de blik gericht op die moeder met die tweeling. Wat oh, is een goede moeder? Lekker mensen. Het schermt ze gewoon helemaal echt wel leuk. Even kijken waar die. Ja, ik vind het er raar uitzien. Ik het zijn een soort baby's, maar dan met heel veel haar. En ze lijken een beetje op mensen die gorilla's. Mark Hamer maakte dit verslag. Vertragingen bij de spoorwegen. Een kwart van alle vertraging wordt veroorzaakt door mensen die naast het spoor lopen. Zo'n drie uur per dag in totaal, zegt ProRail. Dus is de spoorbeheerder nu een campagne gestart... en er worden extra hekken geplaatst op plekken waar vaak mensen langs het spoor lopen. Arnaud Leblanc is bij zo'n hotspot op de Veluwe. Op station Ermelo hier staat een bordje naast het spoor. Daar staat ik heel uh, duidelijk op van ProRail, verboden toegang voor onbevoegden... Frederik Haneman, bijzonder opsporingsambtenaar bij ProRail. En dat is eigenlijk de reden waarom we hier staan, toch? Nou ja, inderdaad, eh, mensen, de bordjes staan natuurlijk voor de mensen, inderdaad wat het gevaar is, dat het ook verboden is. Het is daadwerkelijk bij de wet verboden om langs het spoor aanwezig te zijn überhaupt. En ProRail doet er alles aan om mensen dat te weerden, door, door middel van flyers, door middel van bebording, hekwerken te plaatsen. Jij ja, weet meteen waar het over gaat. Ja, ik had het in de krant gelezen. Over het hekwerk? Ja. Heb je, heb je wel eens langs spoor gelopen ergens? Of over het spoor misschien uh, nou, zelfs? Al? Vroeger wel, want uh, ik woonde dichtbij het spoor. En uh, ja, daar gingen wij wel eens spelen. Ja. Iets verderop, daar kan je door de hekken heen. En uh, nou, dat vonden wij wel uh, leuk om te spelen. Ja Nu snap ik niet waarom, hartstikke gevaarlijk. Maar uh, ja, dan gingen we muntjes op het spoor leggen. En dan waren ze plat als je ze daarna pakte. Als de trein eroverheen reed. Dit is een hotspot. Ermelo. Ja. Tussen Ermelo en Harderwijk. Hier komt heel veel samen. Je hebt hier uh, heel veel scholen in de omgeving zitten. De agrarische sector zit hier zo. Heel veel militairen die hierop worden gehaald. Eigenlijk is er wel Ermelo wel een heel druk station. Want hier staan dus uh, wel hekken. Maar die zijn trouwens vrij laag. Daar kan ik zo overheen klimmen. Ja. Maar mensen doen dat dus? Ja, mensen doen het. Of ze lopen er overheen of mensen klimmen er overheen. Inderdaad, uh, ook voor Bramenplukken, De Bramenseizoen komt er weer aan. Bramen langs het spoor. Inderdaad, Dat uh, vinden mensen mooi. Mensen vinden dat lekker. Het is gratis, uh, mensen maken de jam van, dus die zijn daarmee bezig inderdaad. Die, die zijn niet meer met het treinverkeer bezig, die zijn met hun ding bezig, Bramen. Je hebt even een mooie flyertje gekregen, ja. over lopen bij het spoor, hè? Ja. heb je dat wel eens gedaan? Ja. 130 euro boete kan het opleveren. Dat is wel heel wat. Waarom deed je het dan, weet je dat nog? Ja, ik, wou, ik had haast, ik wou er snel overheen. Zie je het veel mensen doen ook? Ja, uh, ja best wel, heel veel.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 Kijk op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1. Half zes, het NOS Journaal krijgt u van Marian Koekoek. De Turkse premier Erdogan heeft de demonstranten in het Gezi-park in Istanbul opgeroepen naar huis terug te keren. Hij zei dat de boodschap van de bezetters is begrepen. Erdogan beloofde dat de regering zich zal neerleggen bij de uitspraak van de rechtbank over de plannen om in het park te bouwen. Ook mag Istanbul zich daarna in een referendum uitspreken over de herinrichting van het park. De stemlokalen in Iran blijven twee uur langer open. Circa 50 miljoen kiesgerechtigde Iraniërs hebben tot acht uur de tijd om hun stem uit te brengen. De opkomst voor de presidentsverkiezingen lijkt hoog. Voor veel stemlokalen staan lange rijen. Enkele bureaus hebben om extra stembiljetten gevraagd. Een 22-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot 10 jaar cel... voor het doden van een vrouw van 88 in een verzorgingshuis. De vrouw werd in 2009 doodgevonden in haar kamer. Ze bleek te zijn gewurgd. Over het motief is weinig duidelijk geworden. De dader blijkt autistisch en asociaal, maar kreeg geen TBS. Gemeenten en provincies krijgen de mogelijkheid om megastallen te beperken als de volksgezondheid in het geding is. Staatssecretaris Dijksma wil daarvoor de wet aanpassen. Op het gebruik van megastallen kwam steeds meer kritiek, onder meer vanwege het dierenwelzijn en de gezondheidsrisico's van omwonenden. Het kabinet wil de omvang van megastallen niet landelijk bepalen, maar per gebied bekijken.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 En de Chileen Manuel Pellegrini is de nieuwe coach van Manchester City. Pellegrini heeft een contract getekend voor drie jaar. Onder de vorige trainer Mancini overleefde City de groepsfase twee keer niet van de Champions League. Ondanks miljoenen investeringen in de selectie. Manuel Pellegrini was eerder trainer bij onder meer Malaga en Real Madrid. Tot zover. Gaat u nu horen wat voor weer het dit weekend wordt. Marco Verhoef. Nou, eerst de nacht. De nacht verloopt met opklaringen. en uh, Dan koelt het af naar 11 graden en dan komen we in het weekende terecht. Uh, het begin van het weekende begint in Zeeland al met een paar buien. En, en die buien trekken morgenochtend uh, geleidelijk aan het land in. en Dan wordt het op meer plaatsen dat meeste neerslag valt het in het noorden. Maar er zit ook weer een achterkant aan. Dat betekent dat het in de middag alweer uh, snel droog gaat worden. En dat de zon dan opnieuw gaat doorbreken. Het wordt 16 tot 20 graden. Met een stevige wind, vooral in de kustgebieden, kan het krachtig waaien met windkracht 6 en Zondag is er iets minder wind, dan ligt de temperatuur ook wat hoger, 17 tot 22 graden. Het is op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag is er weer flink wat ruimte voor de zon. En dan gaat vanaf maandag de temperatuur omhoog, maar dat gaat niet helemaal gepaard met uh, mooi zomerweer. We komen wel makkelijk boven de 20 en misschien zelfs boven de 25, maar tegelijkertijd neemt de kans op onweersbuien ook toe. Dan de verkeersinformatie John Sahoka. bescheiden spits. 76 kilometer in totaal. Paar opvallende files. Zonder meer op de A7 richting Hoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afwet Avondhoorn. Er staat 7 kilometer file. En er is één rijstok dicht. Op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Staat er een ongeluk tussen Stappers en de wijk 8 kilometer. Daar zijn de rijstoker weer vrijgegeven. Op de A50 Eindhoven naar Arnhem. 3 kilometer tussen Os Oost, -Oost en Ravenstein. En op de A58 Breda richting Zoom is een ongeluk gebeurd bij de Afitwoosen plantage. Daar staat een 3 kilometer. En een gestrande vrachtwagen zorgt voor extra vertraging op de A67 Eindhoven richting Vendo. Daar staat bij de Helden 2 kilometer. Geachte heer Kramer van Installatiebedrijf Kramer. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn centraal beheer Agmea zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring.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 Vijf minuten over half zes is het. De Syrische opstandelingen hebben er lang op gewacht op wapens uit Amerika. En de Amerikanen sturen ze omdat ze zeggen dat het Syrische regime op kleine schaal chemische wapens heeft gebruikt. Het invloedrijke Russische parlementslid Puskov gelooft daar niks van. De administratie Bush zei ook naar de Amerikaanse verleden... en ze vroeg tot de wereld dat Saddam Hussein een massavere verreiging Voormalig president Bush ging ook af op de informatie van de veiligheidsdiensten... om destijds te bewijzen dat Saddam Hussein over massavernietigingswapens beschikte... zegt Pushkov en later bleek Saddam zoals bekend die niet te hebben. Coco Leijn is defensiespecialist van instituut Klingendaal. Goedemiddag Co. Hallo. Is daar iets over te zeggen over het bewijs dat de Amerikanen nu hebben zeggen te hebben over het Syrische regime? Uh, er is wat mij betreft alleen maar over te zeggen dat ze het woensdag in Amerika er nog niet over eens waren. Onderling nog aan de ruzie van ja is het nou wel is het nou niet bewezen. Um, interessant is ook dat uh, de VN uh, een onderzoek heeft laten instellen onder leiding van een zweet. Uh, bijna net als tien jaar geleden die Irak, een Selström. Um, maar dat het Definitieve bewijs dan gekomen zou moeten zijn van de Fransen die uh, urinemonsters en nog andere uh, ja, tastbare monsters hebben genomen. En uh, in ieder geval hebben vastgesteld dat er sarin gebruikt is op beperkte schaal. Maar of hiermee ook is vastgesteld wie uh, degene is geweest die dat sarin heeft losgelaten op wie. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, en als dat gebeurd is, dan is dat natuurlijk hoe dan ook verschrikkelijk. Uh, er zijn wel meer verschrikkelijke dingen gebeurd de afgelopen twee jaar in Syrië. Waarom is dan dit de grens uh, waarbij de Amerikanen zeggen... ja, zo kan het niet verder, nu gaan we leveren? Ja, het ligt aan de aard van het wapen. Er zijn natuurlijk een aantal conventies waar Syrië overigens... Zich niet uh, aan gelegen laat liggen. Uh, de conventie van Genève 1925 en het chemisch wapenverdrag, waar Syrië helemaal geen partij bij is, maar toch de norm internationaal is gesteld van als je chemische wapens gebruikt, dan uh, doe je ergere dingen eigenlijk dan andere dingen in een oorlog. En dat is de reden geweest dat Obama vorig jaar augustus heeft gezegd: dit is een red line. Ga je daar overheen, dan wordt mijn hele calculatie van de oorlog anders. En ga ik maatregelen nemen. Hij zei niet precies bij welke. Nu blijkt dus dat hij dan toch uh, overtuigd is... Uh, en uh, wapens gaat leveren. Ja, en kunnen we ervan uitgaan... dat de Amerikanen dat tot nu toe dan niet gedaan hebben? Want dat vraag je natuurlijk ook wel eens af. Um, ja, dat vraag ik me ook af. En ik bedoel daarmee eigenlijk te zeggen... ik denk dat het eigenlijk wel al gebeurd is. Via, via. Um, er wordt ook gezegd dat het. Tot nu toe vooral non-letale, dus non-lethal, niet-dodelijke goederen geweest zijn. Maar in het verleden is gebleken dat er uh, toch langs sluiproutes wel van alles al, eigenlijk al geleverd wordt. Maar nu. Uh, ...meten de Amerikanen zich toch het recht aan om dat wel te doen. Ze hebben eigenlijk een jaar waarschuwingstijd hiervoor gegeven. En dat gaat dus gebeuren. Onlangs heeft Europa ook het wapenembargo opgegeven. Dus ook de Britten en de Fransen staan eigenlijk al in de startblokken om wapens te leveren. En dan is wel de vraag naar welk adres stuur je die, die wapens. Hè? Want uh, er zijn nogal wat opstandelingen in Syrië. Ja, dat is een, een heidens Europa heeft onlangs gezegd... als wij wapens gaan leveren... dan gaan we ontzettend goed controleren... of ze er niet in de verkeerde handen vallen. Al-Qaeda bijvoorbeeld, hè? zal je zomaar zien over een paar jaar. Ja, en uh, het filiaal van Al-Qaeda... de Al-Nusra-militie, uh, om precies te zijn... maar dat. Uh, is erg moeilijk te controleren. Tot nu toe, in, nou, ik mag wel zeggen, in de afgelopen 50 jaar ken ik geen geval waarbij uh, de controle zo waterdicht was dat je die garantie had. En in ieder geval ook na uh, zo'n oorlog worden wapens bijna altijd doorgesmokkeld, doorverkocht en komen ze wel in verkeerde handen. Dus je zou bijna. Uh, de mensen, uh, je zou bijna Amerikanen en Engelsen in het land zelf moeten hebben... om te controleren of ze niet in de verkeerde handen vallen. Ja, en om wat voor wapens gaat het eigenlijk? Wat denk je dat Obama nu dan officieel naar Syrië zal sturen? Uh, de eerste zorg is uh, het verzet steunen bij Aleppo... om te zorgen dat daar uh, niet uh, op dezelfde manier als Koussa twee weken geleden gevallen is... dat Aleppo nu het volgende prooi wordt van Assad... De algemene verwachting is dat Assad dat niet met grondtroepen... maar vooral vanuit met luchtaanvallen doet. Dus heb je luchtafweer nodig. Dus de Amerikanen gaan luchtafweer sturen. Uh, Anti-tank voor zover er dan toch troepen in de stad... zullen gaan opereren met panzervoertuigen. En dat valt allemaal nog in de categorie uh, betrekkelijk licht. Want wat Obama vorig jaar eigenlijk uh, beloofde... Uh, het overschrijden van een red line... Nou, toen zijn er scenario's rondgegaan van een interventie en grootscheeps uh, uh, de Syrische uh, luchtmacht bijvoorbeeld aanpakken, zodat ze die chemische wapens niet meer kunnen afwerpen. Nou, wat dat betreft is Obama nu nog een beetje voorzichtig. Sommigen zeggen zelfs te voorzichtig, een beetje te halfslachtig in zijn reactie. Goed, en uh, via welk land gaat dat tot slot? Um, dat zal uh, ja, uh, via Turkije kunnen gaan, het zal ook via Jordanië kunnen gaan. Ik... Ik zou ook nog, als er tijd voor is, even willen zeggen dat er zelfs al een klein scenario circuleert. Dat er een hele kleine safe zone, een soort uh, no-fly zone aan de grens met, Turkije zou worden, ah, de grens met Jordanië sorry, zou worden ingericht. En die zou dan gecontroleerd moeten worden met vliegtuigen vanuit Jordanië opererend. Dus net niet de Syrische grens. Overvliegend, maar het lijkt me een hele riskante en gewaagde volgende stap. Kokolein, dank voor jouw uitleg bij dit nieuws, dus vanuit Washington. Ja. De Turkse premier Erdogan die roept demonstranten in het Gezi-park in Istanbul op om naar huis te gaan. Dat is niet voor de eerst, volgens mij. Uh, gisteravond sprak Erdogan met vertegenwoordigers van de actievoerders. Uh, dat gaat nog steeds over het verbouwingsplan voor het park. Roepau die vroeg een van hen wat zij nou uh, dan in zo'n gesprek met Erdogan precies afspreken. Ali Solu was erbij, bij dat nachtelijke overleg met premier Erdogan in Ankara. En hij is nu net terug in Istanbul. Uh, sabah, uh, vanochtend, met de ochtendvlucht. Om verslag uit te brengen over de afspraken die hij en de andere onderhandelaars met de premier hebben gemaakt. Makkelijk was dat niet en dat niet alleen omdat Erdogan niet echt een man van compromissen is. Ja, nee. Ja, karar herbiyik yende kararını yende veren insanlardan oluşuyor. Omdat er verschillende groepen zijn, heb je steeds mensen met verschillende meningen die zelf bepaalde dingen willen, zegt hij. Ja. Afgesproken is dat de regering de rechterlijke uitspraak over de bouwplannen in het Gazi Park zal respecteren en als dat nodig is ook nog een referendum organiseren. Erdogan wil nog steeds dat het park wordt ontruimd, maar heeft daar geen ijzeren ultimatum aan gesteld. Jo, nee, maar dat Nee, niet. Maar zo snel mogelijk hebben ze wel gezegd. Met deze boodschap gaan de onderhandelaars vandaag naar hun achterban. Het zal bepaald niet meevallen, al die mensen, al die organisaties op één lijn te krijgen. Hij zegt, uh, wij gaan gewoon zeggen wat er is besproken, wat ze willen, wat wij met ze hebben afgesproken. Maar uiteindelijk beslissen de mensen die in het park verblijven. Er worden heftige discussies gevoerd over wat die afspraken met Erdogan nou eigenlijk voorstellen. Ze zegt, luister jongens, laten we alsjeblieft hier geen ruzie maken en discussiëren. We gaan vanavond komen met een verklaring. We moeten er pratend uitkomen. Laten we alsjeblieft geen ruzie maken hierover. Ik wens die onderhandelaars heel veel succes met het uh, overbrengen van hun boodschap, want als ik dit zo zie en hoor... Ja, het ziet er niet goed uit. Heel erg gespannen sfeer spannen dus nog steeds in en om het Gezi-park in Istanbul. Dan de verkeersinformatie, John Sohoka. 67 kilometer, Een paar opvallende finish op de A17 richting Roosendaal. Zat voorklopend de stok 3 kilometer. Dat komt door een op de A58 richting Bergen-Zoom. Bij de Alfred Bouwse Plantage, daar staat 5 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. En het slechte nieuws is dat er meer examens zijn gestolen op het iben Gat. Dat was staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Volop in het nieuws opeens deze week. Uh, Joost Vullings, onze politieke redacteur in Den Haag. Met jou neem ik de actualiteit door. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag Lucella. Uh, hij was uh, druk in het nieuws, daar wou ik het zo over hebben. Ook iemand anders natuurlijk, Fred de Graaf. Ja. De man uh, van de Eerste Kamer. Van Miltenburg mag blijven. Hij gaat uh, weg. Dinsdag legt hij zijn functie neer als voorzitter. Hij blijft wel eerste Kamerlid. Ik dacht een beetje, is er een deal gesloten? Zij mag blijven, hij, hij moet dan maar weg. Ja, ik weet niet of je het een, een, een deal kan noemen... maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat men heeft gedacht... die, die, die frette gaaf, Graaf, daar hebben alle fractievoorzitters... een heel slecht gevoel bij, van die moet weg. En inderdaad, van Miltenburg laten we zitten. Toen gisteren de, die bijeenkomst op haar kamer was afgelopen... met alle fractievoorzitters, was het gewoon heel opvallend... dat alle vragen over Van Miltenburg eigenlijk werden, werden afgewimpeld. Waardoor ik wel het gevoel had van... nou uh, die Fred de Graaf, daarvan vinden ze dat hij het gewoon niet goed heeft aangepakt. Uh, ja, die moet weg. Maar een Tweede Kamervoorzitter die sneuvelt, dat vindt men echt te veel. En men verwijt haar uiteindelijk toch uh, uh, uh, geen grote zaken. Men ziet wel dat ze steek heeft laten vallen. Dus zij mag blijven. Ja, want Harry van Bommel uh, kwam vanmiddag nog eventjes met uh, wat verhalen over Miltenburg. En toen later stond er, hij is bijgepraat door Emiel Roemer. En nu is het klaar. Toen ja, dacht ik, ja. oké. Okay. Het nee, klopt, Kijk, als je gewoon gaat redeneren, maar goed, dan wordt het wel een heel gedoe. Dan gaan we al die lijsten langslopen en alle criteria. Maar er is gewoon een moment geweest waarop ze dus vastliepen met het selecteren van die commissie van in- en uitgeleide, En dat was het moment dat Wilders aan de beurt was. En dat, dat kan niet anders dat zij dat besproken heeft met Fred de Graaf. Alleen ik denk niet dat zij Wilders wilde weren vanwege het beeld. Zij had hele andere problemen. We, we horen ook dat uh, de traditie is dat alle fractievoorzitters uh, bij zo'n inhuldiging uh, in de commissie van in- en uitgeleide zitten. Dat wilde van Miltenburg... Uh, ja, en dat wilde Fred de Graaf niet. En daar hebben ze het best wel ruzie over gehad. En dat was een grote teleurstelling voor veel fractievoorzitters... dat dat niet doorging. Dus op het moment dat Wilders uh, tevoren kwam... omdat heel veel mensen niet, niet wilden of niet konden... Ja, toen zij zei zij van ja, en dan Wilders wel als fractievoorzitter. En ik heb tegen die andere nemen moeten En de nee, anderen niet. Ja, andere ja, niet. Maar ja. dat heeft dus niks te maken met zijn politieke kleur... of het in beeld zijn uh, samen met de koning. Goed, en dan hebben we nog steeds die vraag uh, over Fred de Graaf. Hè. Stel dat hij inderdaad... Opzettelijk Wilders uit die commissie heeft gelaten. Sprak hij dan namens de koning of dacht hij namens de koning? Nou, nou de, onze premier Mark Rutte heeft uh, indirect, maar wel zeer duidelijk te kennen gegeven. dat hij en de regering, en in de regering zit natuurlijk ook het staatshoofd. niet op de hoogte waren van deze kwestie. Kortom, hij heeft uh, gedacht uh, voor de koning en de koningin, maar niet namens. Ja, en Wilders was gisteren bij uh, koning Willem-Alexander. en dat was allemaal prima leuk geweest, hè? Ja, ja, daar wordt natuurlijk altijd heel weinig mededeling over gedaan. Uh, nou ja, ze hebben het leuk gehad. En meestal krijgen ze dan ook nog een lekker koekje, geloof ik. Ja, of misschien iets anders. Maar dat horen we vast een andere keer. Uh, dan staatssecretaris Sander Dekker. Die heeft een roerige week ook beleefd. Vanwege de eindexamenfraude. Uh, hoe heeft hij er uh, in jouw ogen van afgebracht? Nou, hij is geslaagd. Uh, wat mij betreft. Ja, uh, Zonder dat, fraude? Soms, ja, dat, dat, dat moeten we nog onderzoeken uiteraard. Nee, hij heeft het gewoon goed gedaan. Dit was natuurlijk wel echt zijn test. Uh, dit zijn de onverwachte. Situaties waar je als bewindspersoon toch eventjes moet laten zien... of je, of je tegen stress kan. Uh, en, en daar kan hij dus tegen. En op dat moment kan hij dus ook knopen doorhakken. Uh, ik geloof dat jij woensdagavond uh, presenteerde, uh, het Radio 1-journaal. Mm. Nou, je weet, dat was de, de, de middag uh, dat staatssecretaris Dekker bekend zou maken... of uh, de eindexamens van heel Nederland, of die geldig zijn. De dag ervoor had hij al gezegd dat het op het IBM gaat doen... dat die mensen hun examen moesten overdoen. Maar de rest van Nederland wilde weten, ja, geldt dat ook voor ons? En hij wilde dat om vijf uur bekendmaken. Maar om kwart voor vijf belde het Openbaar Ministerie... om te zeggen van er zijn nog meer examens... op de Iben-Gadun-school gestolen dan we al dachten. Van 15 naar 24. En we weten dat ze ook verder verspreid zijn buiten. Dus buiten die school. Ja, toen ontstond natuurlijk even een, een, een hele moeilijke situatie. En toen heeft hij in twee uur tijd een knoop moeten doorhakken. En toen heeft hij gezegd... nou ja, ik vind het gewoon uh, uh, te veel gedoe... als heel Nederland de eindexamens moet opendoen, overdoen. Dus uh, die mensen zijn geslaagd. En toen is de inkeerregeling ook bedacht. Dan ja. pakt de politiek die fraude nu breder op... Uh, of gaan ze dit afdoen als een vervelend incident uit 2013, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog wel een soort evaluerend debat over gaat komen. Inderdaad, van, moeten, we, moeten we die eindexamens beter beveiligen? Moeten we het digitaal gaan doen? Hoewel dat natuurlijk ook risico's uh, met zich meebrengt. Maar ja, ik heb toch ook wel het gevoel van... Uh, nu weten we het bij deze school. Maar ja, dit zal toch wel vaker voorkomen. Terwijl we het niet weten. Dat, dat kan bijna niet anders. Dus ik, ik hoop dat ze daarna gaan kijken... maar de politiek is nog niet zo ver om dat uh, nu al te bespreken. Oh, Dank je wel, Joost Villings vanuit Den Haag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. I'm in the quicks and running the same time. I'm in the sky and drowning in the open sea. What else can I do? Let down my guards close all the windows. I find love and turn it into bitterness. It's what I've got myself into. Cause it's the joy and disbelief at the same time. dark, shining like a rainbow. I got it all, the heart and the vicious mind. There's nothing I wouldn't do. It's all too much, but never do I get done. That's why it is the magical mystery. Down Niels Geuzebroek. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Evout de Jong. Volgende maand zijn er 7,2 miljard wereldbewoners. Dat staat in het wereldbevolkingsrapport van de Verenigde Naties. Onder andere de BBC en Al Jazeera melden dat. In 2050 zijn er volgens de VN 9,6 miljard mensen op aarde. Dat getal is hoger dan bij eerdere vooruitzichten. Dat komt door nieuwe inzichten in de vruchtbaarheid van mensen in landen met een hoog geboortecijfer. Vooral in de arme landen neemt de bevolkingsgroei dramatische vormen aan, dat meldt het VN-rapport. In 2028 dan wonen er zowel in India als in China bijna anderhalf miljard mensen. Na 2030 neemt de bevolking van China wel af, maar in landen als Nigeria, Niger, Ethiopië, Oeganda blijven er veel kinderen geboren worden. Volgend jaar 2100, dat weten ze nu ook al, uh, is het blijkbaar... Oh. oh nee, dat weten ze niet, Ik gelukkig. Moeilijk om voorspellingen te doen. Ja. De schattingen hebben ze wel voor dat jaar. Uh, maar die lopen uit een van 6,8 tot 16,6 miljard mensen. Nou, een flinke marge. We weten het niet, dus... In Colorado woedt de grootste natuurbrand uit de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Twee mensen zijn in het vuur omgekomen. En er zijn al zo'n 350 huizen in de as gelegd. Bijna 40.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor de brand. Die woedt aan de rand van de stad Colorado Springs. De twee slachtoffers probeerden tevergeefs weg te komen toen hun huis in het bos in brand was gevlogen. De BBC sprak met mensen die nog net op tijd konden wegkomen. Het was awful to watch it just burn down and our cats are there. It was horrible. Aircraft have been brought in to drop water and fire retardant powder to stop the fire from spreading even further. But the authorities warn it's still out of control and may spread. We hoorde in het begin een vrouw vertellen dat ze nog net weg kon komen, maar dat ze haar huis met haar katten erin zag afbranden. En ze vond het afschuwelijk natuurlijk. De autoriteiten in Colorado waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is en dat de bosbrand zich dus nog kan uitbreiden. Op de site van de Volkskrant het bericht dat het kabinet op zal komen voor uh, de rechten van homo's in niet-Westerse landen. De krant pikt dat uit de mensenrechtennota van uh, Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft zijn nota. Na nou, wat discussie, naar nou, verluidt uh, nu door het kabinet gekregen. Hij zegt ook, als Nederland met de vinger wijst... dan mogen anderen ook terugwijzen. Daarom zal Nederland openstaan voor discussies met andere landen... die opmerkingen hebben over de stand van de mensenrechten in Nederland. Na zessen meer van uh, minister Timmermans over deze nota. Muziek maakt patiënten op de intensive care minder angstig, dat schrijft NRC Handelsblad. En dat werkte ook door na een verblijf op de IC. Mensen die doodziek aan de beademingsapparatuur liggen, hebben als ze naar muziek van hun eigen keuze mogen luisteren ook minder versuffende medicijnen nodig. Het is kennelijk de vertrouwde muziek die het hem doet, schrijft NRC, want de aanpak werkte niet bij patiënten die een koptelefoon konden opzetten met zogeheten antigeluid. Daarmee konden ze die enge, tikkende, piepende en zoemende apparaten... op de intensive care niet meer horen. Wandelaars, hardlopers en fietsers in Enschede en omgeving, in de omgeving van Enschede... moeten oppassen voor een agressieve buizert. Zo'n grote bruine roofvogel. De website nieuws.nl schrijft dat lokale media melden... dat die agressieve vogels al jaren overlast veroorzaken in de buurt van Enschede. Een buizert valt voorbijgangers aan omdat die volgens die vogel... dus te dicht in de buurt van zijn, zijn of haar nest komen. En een aanval... Kan dan flinke verwondingen opleveren. Op RTV Oost vertelt een deskundige wat je moet doen bij zo'n aanval. Uh, Bukken als hij eruit komt. En en heel, heel hard wegrennen helpt niet, uh, nee, wegrennen helpt absoluut niet. Je kunt beter rustig weglopen en dat je hard wegloopt. En dan uh, de volgende keer een uh, ander paardje nemen. Vorige week werd in Lelystad nog een hardloper aangevallen door een buizert. Hij kwam er vanaf met een lichte hoofdwond. En vanochtend maakten wij ook nog melding van agressieve zwanen in Scherpenzeel. Als over een paar weken het broedseizoen voorbij is... zijn alle vogels hopelijk weer wat minder agressief. Over een paar minuten verloopt de inkeerregeling... voor wie gesjoemeld heeft met de afgelopen eindexamens... voor zes HAVO-leerlingen op het Edith-Stein College in Den Haag... duurt de examenperiode sowieso iets langer dan gepland. Want Eindexamen Duits is versnipperd. De lerares nam de examens mee naar huis om ze daarna te kijken. Ze gooide per ongeluk uh, die examens bij het oud papier. De zes leerlingen moeten Duits nu opnieuw maken. Dat gebeurt dan in het tweede tijdvak, zoals dat heet. Ze krijgen vooralsnog geen diploma. Straks meer over die eindexamens na zessen. We zijn zo terug. Zometeen van 7 tot 8. Mangiare. Topchef Alain Caron maakt een culinaire reis door Frankrijk in zijn boek Tour d'Alain. Het beste recept voor coconva en winkelen in een echte Franse hypermarché. Luister naar Mangiare. Zometeen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.